dan heb je ze weer. Criminele Die zonder permanent cameratoezicht. Te veel pleeggeld gaat hangen. Zitten terwijl wel Met 130 km per uur. Tot op tuig door Mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die animal cops. Erachteraan. Nederland roept toetert. Vrij Nederland laat van zich horen. Door oorspronkelijk, tegen draads en niet zelden geestig te schrijven over politiek, cultuur en alles wat het leven de moeite waard maakt. Ga naar vn.nl en ontvang Vrij Nederland 12 weken voor slechts 15 euro. Vrij Nederland.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 Dit is de Zondag. Het anker. Ja, Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin Jeroen Snel of ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. En voor uh, vanmorgen is dat zelfs een beetje wat confronterende gast. Want ik ben niet de mageste van het spul hier. Want naast mij in de studio zit Dr. Frank. En Dr. Frank, u bent uh, afvalgoeroe. Mag ik u zo noemen? Ja, je mag me noemen wat je wil. Ik vind, uh, ik, ik vind het woord goeroe. Ja, dat, dat is een leermeester met een religieus tintje, dat, dat ben ik bepaald niet. Ik, ik heb iets met overgewicht en ik wil die boodschap over overgewicht graag uitdragen. Maar om dat dan guru te noemen, dat vind ik, ik vind een beetje flauwe naam eerlijk gezegd. Oké, okay, nou dan gaan we het geen afvalgoeroe meer noemen, dan huilen uh, dan we het gewoon even over Dr. Frank deze, deze uitzending. Uh... Wij beginnen altijd met een ontbijtje. En dan staat hier ook een ontbijtje klaar. En ik heb geen flauw idee of u dat fijn vindt. En ik kan u natuurlijk vragen, mag dit allemaal? Daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Maar ik ben eigenlijk nog meer benieuwd naar waar u zelf het liefst mee ontbijt. Ja, nou ja, goed. Ik ben niet van de eetpolitie of de vreetpolitie hoe je het wil noemen. Uh, wat ligt hier voor me? Er liggen twee croissantjes. Er uh, ligt een krentenbol, de, een uh, wit broodje... en dan nog allerhande zoetigheid en een appel... Ja, allereerst is dat veel te veel voor mij. Ja. Uh, ik ontbijt relatief beperkt uh, of een bruine boterham. En dat bedoel ik eigenlijk met bruin maar bedoel ik voor korenbrood. Ja. Of een schaaltje yoghurt. Een schaaltje yoghurt. En dat, dat is door de week mijn ontbijt. In het weekend uh, wat uitbundiger. Uh, op een vrije zondagochtend wordt het dan toch vaak wel een uh, gebakken eiwenspek. Sowieso. Zo, zo. Maar dat, dat mag ook allemaal. Dat mag je hè? Wel, ja, dat is oh, geweldig. Ja, want dat is wel bewerkelijk, dat ontbijten bij u. Maar daar gaan we het zo allemaal nog een beetje over hebben. Want het uh, wordt culinair ook vanochtend. Um, we beginnen altijd uh, met de jukebox. En daarin stellen we kort een paar vragen. En dan vragen we aan u een korte reactie: Leeftijd? Mijn leeftijd is 54 jaar. Whisky en sigaren? Of vruchtensap met een mueslireep. Uh, geen van beiden. Welk boek op uw nachtkastje? Ik heb gelezen la, het uh, laatste boek van, van John Irving, De Watermethode. Een hilarisch boek. En momenteel... Nee, ik, ben, nee, ik zit even twee, tussen, tussen twee boeken in momenteel. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Ik ben rechtser geworden. Als u een gerecht zou zijn, welk gerecht? Ik ben niet om op te eten. Nee. <laughs> Grootste probleem: tijdgebrek. Gewicht. Uh, al twee weken niet gewogen, maar toen was het 81 kilo. En dan moet je ook mijn lengte weten: 1,81. Dat was uh, heel erg open aan het eind. Het gewicht. Ja, maar dat is toch geen geheim. Dat, uh... dat doet hij niet. Nee, nee. Trouwens, het is veel belangrijker. Je buikomvang, als je over overgewicht praat, is die buikomvang bepalender of je later uh, ongezond uh, je oude dag in gaat dan je, dan je gewicht op zich. Dus die buikomvang die moet bij mannen onder de 102 centimeter zijn. En die meet je net iets onder de navel, zou maar zeggen. En bij vrouwen onder de 88 centimeter. En dan zit je in het veilige gebied. En dan ga je uit van de BMI vervolgens de. Body mass index, ja, dat, dat... de verhouding tussen lengte en gewicht? Ja, dat body mass index is, de, is het. In feite zijn dat je kilogrammen gedeeld door de lengte in het kwadraat. En met lengte in het kwadraat bedoel ik lengte maar lengte. Uh, ik heb een body mass index van. Uh, van ik, net iets tegen de 24, 25. En boven de 25 praat je van overgewicht. En boven de 30 praat je over obesitas. Ja, en. Um... Dat is allemaal heel erg veel gereken. Over de andere dingen, whisking, sigaren of vruchtensap en mueslireep. Geen van beide. Maar wat is nou datgene waar je echt heel erg gelukkig van wordt? Een goed glas wijn. Een goed glas wijn. Oh, dat, dat, daar laat ik een maaltijd voor staan. Daar laat je een maaltijd voor ja, staan. En ja, ja. zijn er nog favoriete landen waar die wijn uit vandaan moet gaan komen? Nou, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het gaat om de kwaliteit en, en, en de, de prijs-kwaliteit verhouding. Maar ik vind dat ze tegenwoordig erg mooie wijnen maken in, in west Australië. Dat vind ik prachtig. Sira's komen daar vandaan. Dat zijn maar wel zwaar. Wijn. Ja, ik hou van zware wijnen. Okay. Ja, ja, ja. Een zware witte wijnen Chardonnay, bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika. mooie Malbec uit Argentinië. Ja, nee, dat, dat, dat, uh, daar doe ik een moord voor. Oh, ik, ik zie nog een boek aankomen. <laughs> maar dat gaat er volgens mij niet meer over afvallen inmiddels. Um, wij gaan zo even uh, verder praten naar uh, uh, hoe het is om nu uh, dokter Frank te zijn. Is dat leuk? Is het leuk om dokter Frank te ja, zijn? Ja, dat vraag ik mezelf ook pas af. Is het leuk? Kijk, ik heb... Um, in 2009 werd mij de mogelijkheid geboden om mijn boodschap... dat schadelijk is en dat afvallen helemaal niet zo vervelend het is. Dat het zelfs heel leuk kan zijn om die boodschap landelijk uit te dragen. Dat was na aanleiding van een, een, een reeks uh, krantartikelen in, in de grootste krant van Nederland, in de Telegraaf. Ja. En ja, dan rol je erin. En uh, in, in, in medio vorig jaar, toen heb ik even gedacht van... jongens, waarom doe ik het allemaal? He? Ik had, ja. ik, het kost me heel veel tijd. Ik zit hier op de, op de vroege zondagochtend. moet moest vanochtend om um, kwart over vijf mijn bed uit. Om op tijd hier te zijn. En ja, dan denk je van... Is dat leuk? Nou ja, als je zo vroeg je bed uit moet, is dat niet leuk. <lacht> dat kan ik je wel vertellen. Nou, is, Anderzijds, om hier weer te zijn, vind ik wel weer erg leuk en eh, dat het mij de kans wordt geboden iets te mogen vertellen over overgewicht... en waarom ik dat een groot probleem vind... en waarom wij met z'n allen eigenlijk eens een keer wat aan moeten gaan doen. Dat is wel leuk. Ja. Maar dat gaat over de motivatie, daar gaan we het zo over hebben. Maar het, het, het dagelijks een publiek merk zijn... want dokter Frank, ik heb het een beetje voorbereid natuurlijk... ik heb begrepen dat het is begonnen als een koosnaampje. Ja, ja, ja, ja. dat is, uh, dat is een, uh, een situatie geweest in 2003... Toen was uh, een, een bekende Nederlander patiënt in mijn ziekenhuis. En we hebben daar een hotel. Dan kan je met enige privacy uh, worden opgenomen. En die man die werd daar uh, ja, in zo'n kamertje uh, neergelegd. En uh, ik ging links langs en ik, uh, ik vroeg, God, hoe, hoe, hoe spreek ik u aan? He, dat, uh, uh, uh, uh, uh, toen zei hij, zeg maar, uh, zeg maar Dree. En het ging om André Hazes. En toen zei, zei ik, van, nou, zeg dan maar Frank. Ja, als ik voorname dan... Uh, hij zei, nee, dokter Frank... We gaan daar zo over verder praten, over het succes van Dr. Frank. Maar we doen nu eerst een muziek. was Eric Clapton met het mooie My Father's Eyes. En wij zitten vandaag in de studio in de studio van Dit Is De Zondag... met dokter Frank van Berken. En hij is beter bekend als Dr. Frank. En ik heb net met hem afgesproken dat ik hem geen afvalgoeroe ga noemen. Hoewel een heleboel mensen dat moeiteloos zeggen. Maar afvalgoeroe, dat is niet echt uw term. Nee, het gaat mij om, om gezondheid. Dat, uh, kijk, als... Overgewicht niet schadelijk zou zijn voor je gezondheid, dan zou je voor mij een moddervet mogen zijn. bedoel, jezelf weten. En ik heb ook geen enkele cosmetische reden dat ik mensen wil om of mensen wil begeleiden om af te vallen, maar puur medische ja. indicatie. En, en daar kan ik wel het nodige, de nodige voorbeelden over geven. Ja. Daar gaan we zo nog even voor hebben. Mag ik het eerst even hebben over uw tweede koopboek? Dat is uh, net uitgekomen. We hadden al gezond slank met dokter Frank, dat is de 1. Die heb ik nu in mijn handen. Maar hierbij heb ik ook deel 2. En daar zie ik dokter Frank van Berken in goed gezelschap... aan een mooie tafel met een glas wijn. Uiteraard. En uh, brood zie ik ook. Ik, ik zie best wel wat koolhydraten overigens. Uh, maar dit is uh, een tweede boek. En het is anders dan het eerste boek. Ja, het tweede deel. Ik moet zeggen, dat is een. Uh, ik ben er heel trots op. Dat is een, een boek wat, uh, wat gebaseerd is. De die recepten zijn gebaseerd op het mediterrane dieet. Dat is het dieet. Uh, waarvan is aangetoond dat, uh, dat als je dat gebruikt... dat je veel minder kans op hart- en vaatziekten hebt. Zelfs minder kans op kanker, minder kans op hele, heel veel nare aandoeningen. En dat dieet is ontdekt in de jaren 60 op het eiland Kreta. Daar bleken de inwoners veel minder ziektebeelden te hebben... dan in andere landen, onder andere ook in Nederland. Dat is in de Seven Country Study toen aangetoond. En ja, Dat is toen eigen leven gaan leiden. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Waarom het precies werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel een aantal redenen voor. Uh, maar geleidelijk aankwamen er steeds meer wetenschappelijke onderbouwingen... dat zo'n type dieet, wat dus gebaseerd is, wat lijkt op het mediterrane eten... dus het eten rond, van de landen rond de Middellandse Zee... dat daar een aantal gezondheidsaspecten aan zitten. Maar is dit, dit is nu weer een heel ander boek dan het eerste boek? Nou, Het eerste boek is om snel en makkelijk af te vallen met relatief weinig hongergevoelens. Deel 2 is ook om af te vallen... Maar je kan er ook mee op gewicht blijven. Dan zijn de recepten wat makkelijker te maken. En je hebt meer keuzes. Je kan dus kiezen, wil ik vandaag 1200 kilocalorieën nemen. Dat is ongeveer de helft wat, wat, wat een gemiddelde Nederlander eet. En dan de kunst natuurlijk, om dat zonder al te veel hongergevoelens te kunnen doorstaan. Ja. Maar je kan ook kiezen voor 1800 kilocalorieën. En eh, het kritiek op het eerste boek was dat het soms wat lastig was klaar te maken. Met name de, de, het ontbijt en, en de lunch. Nou... En om, dat is in deel 2. de keuken in met omeletten en avocados. En ja, uh, ja, wel lekker hoor. Ja, dat is fantastisch. Uh, maar als je zorgens uh, naar je werk moet nou, wel bewerken. En die kritiek die is natuurlijk wel terecht. Dus we hebben gezegd, weet je wat, we gaan dat wat makkelijker maken. Dat je ook maaltijden mee kan nemen. Verder heb ik in deel 2 een aantal basisrecepten. Hoe maak je een pizzabodem? Hoe maak je een, een, een, een, een hartige taart? Kortom, allemaal wat, wat, wat meer trucjes om uh, uh, wat makkelijker te kunnen koken. Wel allemaal met het idee dat je zoveel mogelijk zelf moet klaarmaken. Wij zijn niet zo'n voorstand om uit pakjes en bakjes en zakjes te koken. Of ander gezegd, ik vind dat je moet koken met een pollepel... en niet met een schaar, dus ja. geen verpakking openmaken... <laughs> ja. maar gewoon zelf zoveel mogelijk koken en met verse ingrediënten. En dat is in feite uh, deel 2 geworden. En uh, het eerste boek was een ontzettend groot succes... en wij hebben eigenlijk wel alle reden om aan te nemen... dat dit boek het ook wel goed gaat doen. Had hij dat nou van tevoren verwacht, toen hij een kookboek ging schrijven... dat het zo'n ontzettende klapper zou zijn? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat... Uh, uh, dat, het is eigenlijk heel vreemd gegaan. Ik, in 2009, uh, toen ontstond die, uh, uh, die serie in de Telegraaf... Met, uh, met iedere week een artikel over mensen die ik begeleid om af te vallen. En, en gaandeweg die serie vroeg de Telegraaf mij... Van, heb, een, uh, heb je die recepten ook in, in boekvorm of zoiets? Heb je wat klaar liggen? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Zei, nou, we hebben een boekje dat ligt al bijna bij de drukker. We hebben een eigen grafische ontwerper. En uh, daar ga ik 2000 exemplaren in eigen beheer van laten drukken. 2000? En 2000 exemplaren was de bedoeling. Ik had dat al helemaal uitgerekend, dat komt net uit. En die zou ik dan weggeven aan patiënten. En, en, en, en als er iemand hem zou willen kopen. Maar we helemaal niet het idee om dat te gaan distribueren via boekhandels. Toen zeiden de mensen van Telegraaf: laat ons daar eens naar kijken. Want ja. De inhoud is misschien jouw vak, maar die vormgeving, en de, dat is ons vak. Ja. En die kwamen met een uitgever, uh, Dutch Media, op te proppen. En ja, die hebben dat toen overgenomen. En dat is gaan, gaan lopen op een manier dat, dat ik me nooit kunnen voorstellen. Want het zijn, hoeveel zijn er van deel 1 nu inmiddels verkocht? Nou, ik geloof zo'n 250.000 so. exemplaren. En we zijn in 2010 het best verkochte Nederlandstalige, oorspronkelijk Nederlandstalige boek. En wat ik nog veel leuker vind, is dat we op 3 maart in Parijs... de gourmand Award net niet hebben gewonnen... Daar waren er kwamen iets van 2000 kookboeken per jaar uit. En wij zijn op nummer twee geëindigd. Ja, wereldwijd, hè? En dat waren allemaal dieetkookboeken? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik was op vakantie. Ik was dus niet ah, bij die uitreiking. Heel belangrijk award, maar we waren er niet bij. Nee, de was er wel. Ach, gelukkig. Hè. Maar, uh, en deel 2, is daar al iets van bekend hoe het daarmee gaat? Loop loopt lekker. Ja, ja, loopt ja, ja, ik hoor alleen maar positieve berichten. Wat is de verklaring voor het succes? Ja. Want er zijn al uh, meer dieetboeken uitgegeven. Ja, je, je struikelt over dieetboeken. Dat... Um, Um, de, laat ik het zo zeggen, in de afgelopen 30 jaar... dat ik in mijn praktijk mensen met overgewicht behandel... heb ik geleerd hoe een goed dieet eruit moet zien. Allereerst moet het werken. Anders heeft het geen zin. Als een dieet niet werkt, je valt niet af. He, je gaat iedere week op de weegschaal staan... en moet dat metertje een klein beetje naar links gaan. Doet hij dat ja. niet, dan denk je, donderop met het dieet. Dat wordt niks. Nou, dit werkt. Dat is één. Daarnaast moet het hongergevoelens bestrijden. Want als je de hele dag rondloopt met een knorrend maaggevoel... Ja, dan hou je dat ook niet vol. Dus er zijn met, uh, met, met, met, met, het, met keuzes van ingrediënten mogelijkheden... om die hongergevoelens enigszins te onderdrukken. Dat, betal, dat doen we onder andere door iets meer eiwit en iets meer vezels erin te doen. Nou, daar hebben we gebruik van gemaakt, van die nieuwe kennis... Een dieet moet ook makkelijk inpasbaar zijn. Het moet niet zo zijn als je als enige in het gezin een dieet gebruikt, ja, dat er niks op je bord ligt en iedereen zit le lekker gezellig te eten en je zit naar leeg bord te staan. Dus het moet ook goed gevuld zijn. Dat doen we met groentes. Zo'n bord er moet er minstens ja. 200 gram groenten op liggen. Nou, zo heb ik een scala van aan en dieet en die hebben we, uh, dat, die hebben we samengevoegd. En dan ben ik met een team gaan zitten werken. Van, nou, ik wilde maximaal zoveel kilocalorieën. Er moet minstens zoveel milligram calcium, zoveel milligram ijzer in zitten. Vitamine B1, al dat soort zaken. Daar moet Moeten we aan voldoen. dat we een paar maanden zitten in rekenen, zitten schuiven? Nou, dat moet het worden. Dan is het min of meer uh, aantrekkelijk voor de gemiddelde Nederlander. En uh, ja, een, een, een resultaat garanderen kan het natuurlijk niet. Maar als nee. je aan dat dieet houdt, dan val je gemiddeld een kilootje per week af. En, want bedoel, als je al die techniek bij elkaar optelt en al de calorieën en eiwitten, dan kan je nog steeds op een redelijk onsmakelijke combinatie van dingen komen. Maar hoe zijn al die? Want het is een behoorlijk culinair kookboek. Hoe zijn die recepten tot stand gekomen? Dat heb ik samen gedaan met een uh, met een uh, Marion Menkes en een uh, orthomoleculair kok uh, Eddie Pol. En uh, die hebben op mijn verzoek uh, die um, ja. Die, die opdracht, als het ware, uitgevoerd en daar fantastische recepten voor samengesteld. Deel 2 hebben we het weer anders gedaan. Hebben gezegd, nou, Nu wil ik meer naar die mediterrane keuken. Maar dan vertaald naar de Nederlandse situatie. Voor de, hè, voor de Nederlandse ja. mensen: ingrediënten die je dus in Nederland makkelijk moet kunnen kopen. Want je moet geen dieet samenstellen waarvan je denkt: van ja, dat, dat begrijp ik niet of dat is te moeilijk voor me. Maar u heeft dus echt uh, bij alles geprobeerd... zoveel mogelijk vanuit het perspectief van het uh, nou ja, van van patiëntenwerk. Want u bent oorspronkelijk natuurlijk arts. Ja, ik ben internist. Bent u nog steeds internist? Jazeker. Uh, maar ik kunt werk... u, heeft u er ook tijd voor om er nog te zijn? Nou, ik, ik was in 2009 uh, van plan plan. In 2009, vlak voordat het boek uitkwam... toen had ik me voorgenomen om minder te gaan werken... om meer tijd aan mijn hobby's te besteden. Dat, die hobby's bevinden zich voornamelijk in de, in, de, in de buitenomgeving. Ik mag graag in het bos zijn. En toen kwam dit opeens uh, ja, naar boven, heel onverwachts. Hè? Dat hele dokter Frank gebeuren, zult het maar noemen. Dus ik had de tijd om, zo ja, om, om het te begeleiden, zul maar zeggen. Om, uh, ja... Ja, maar, mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom bent u, waarom bent u ooit arts geworden... Ja, dat kan ik Omdat u precies was je bent verrast ja. later in het leven door het succes. Maar waarom, ja. bent u, waarom bent u arts geworden? Dat wilde ik al vanaf de lagere school. En dat was naar aanleiding. Ik weet nog precies. Ik zat met mijn ouders naar een televisieprogramma te kijken. Zwart-wit. En dat ging over Godfried Bomans. Over zijn zus. En die was non in een klooster. En die zette zich in voor zieke mensen. En dat kon ze zo mooi over vertellen. Toen, toen zat ik als klein kieltje op de bank. Toen zei ik tegen mijn ouders: Pap, ik wil ook. Ik wil ook iets doen en ik wil graag dokter worden. Opeens schoot het me te binnen en dat is nooit meer weggegaan. En als ik het morgen ook moet doen, precies hetzelfde keuze. En waarom precies internist geworden? Ja, ik vind het is een internist die, die kan niet zoveel. Die kan niet opereren. Die moet alles doen door goed na te denken... en mensen te begeleiden, mensen te motiveren. Ik, uh, ja, het is, ik vind het een soort als een soort schaakspel. Je krijgt een... een, een uh, een positie op het schaakbord en daar moet je een oplossing voor bedenken. En mijn mensen komen met een heel veel klachten en daar moet ik een diagnose bij bedenken. En na die diagnose moet ik een, een behandeling instellen. En dat is, dat is verschrikkelijk interessant. Dat is echt prachtig mooi om te doen. En daarnaast ben ik een heel nieuwsgierig mens. En, uh, ik, word, ik heb ongeveer 30 patiënten per dag. En 30 keer per dag word ik uh, uh, heel goed betaald... om in de ziel van iemand te mogen kijken. En uh, mijn patiënten vertellen heel veel over hun, persoonlijk, uh, over hun persoonlijk leven. Over hoe ze met hun ziekte omgaan. Maar ook over andere dingen, zelfs over hun vakanties. En ja, ik vind dat een genot. Ik, vind het, ik ga iedere dag met plezier naar mijn spreekkamer toe. Maar uh, als, als het daarop neerkomt, zij op een heleboel manieren arts kunnen zijn. Als je, je kan ook huisarts zijn, dan kom je de hele dag heel van. veel mensen tegen. Ja, dat lijkt me ook maar fantastisch. Waarom waar toch dat overgewicht telkens als onderwerp? Nou, dat is de laatste tien jaar gekomen, ik weet nog precies. Ik ben de naam van de patiënt helaas kwijt. Uh, ik kan het niet meer terugvinden, het geval. Maar een jaar of tien geleden, toen werd ik door een neuroloog gevraagd... om naar een patiënt op zijn afdeling te kijken. Dat was een oudere dame, die had een beroerte gekregen en had suikerziekte. En omdat ze die beroerte had, kon ze niet meer goed eten en drinken. En als je een suikerziekte hebt, ja, dan moet je natuurlijk de insuline afstemmen... op, de, op, op, op het dieet wat je gebruikt. En ik zat in het dossier van die patiënten te bekijken. en ik zag dat ze al een hartinfarct had gehad. dat ze al een keertje waarmoederkanker had gehad. en ook zelfs een keer borstkanker. hoge bloeddruk en suikerziekte dus. En toen dacht ik, ach wat een zielepoot. En op hetzelfde moment besefte ik. met al die aandoeningen. toe te schrijven waren aan één oorzaak: overgewicht. En toen dacht ik, als we nou die overgewicht. als we dat nou eens die 10, 15, 20 jaar geleden goed hadden aangepakt bij deze dame. was ze misschien nooit in deze situatie terechtgekomen. En sinds die tijd ben ik me veel meer gaan richten op de oorzaak van heel veel ziektebeelden. En dat zijn de dus ziektebeelden zoals suikerziekte, hoge bloeddruk. Uh, dat kunnen vetafwijkingen zijn in je bloed. Uh, dat kan jicht zijn, dat kan slaapapneus zijn, gevrichtklachten. Kortom, heel veel ziektebeelden die zijn het gevolg van overgewicht. En die en afgelopen tien jaar heb ik gemerkt, als ik dat overgewicht behandel... met name als mensen suikerziekte hebben, dat noemen we... Suikerziekte type 2 of ouderdomssuikerziekte, werd het wel eens genoemd. Dat is suikerziekte zo verschrikkelijk veel makkelijker te behandelen is. Soms kan je zelfs de insuline stoppen. Dan denk ik, jongens, het moet, moet, je moet richten op het overgewicht. Maar dit is dus dat dat overgewicht. dat is een beetje, nou ja, de oorzaak van ons 80% van de klachten die je in uw praktijk kreeg. Uh, ja, maar ik heb nu natuurlijk een wat bijzondere ja. praktijk. Want ja, mensen komen uit half Nederland naar Hengelo toe. omdat uh, dat, uh, maar, je maar, bekend bent op het gebied van overgewicht. Dus, maar u bent de schaakspeler en u dacht ik begin nergens als ik die koningin van het overgewicht niet omver krijg. Ja, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja, je moet echt oh. dat... Uh, daar dat is een zit... hè, dan krijg je dat <laughs> soort dingen. Ja, maar daar zit wel de, de, de oplossing tot, van het probleem. U heeft zichzelf als een man met een missie genoemd. Ja, dat is gegroeid. Hè? Dat, uh, ik heb een mening over overgewicht. Ik vind dat wij artsen ons veel meer moeten inzetten... In, uh, voor de behandeling van overgewicht... Er um, is dus deze week weer een artikel verschenen. Dat uh, ze met name jonge artsen het helemaal niet leuk vinden om mensen te begeleiden. En dat ze het ook moeilijk vinden als, het, als mensen met overgewicht in hun spreekkamer komen. He, van mag je mensen daar wel op aanspreken? En uh, ik vind dat je dat zeker moet doen, overigens, als dokter. Dat het je taak is om dat, om dat probleem bespreekbaar te maken. Dat doen we met roken en met alcohol tenslotte ook. Dus als, als ik iemand heb met overgewicht, dan vind ik dan moet je als dokter zeggen. Van, nou, misschien wordt uw ziekte wel veel makkelijker te behandelen. En bent u veel eerder beter als we uh, u een paar, kilo, uh, paar kilo's ontfutselen. Hè? Daar wil ik u graag in begeleiden. Dus ja, dat, dat die missie is eigenlijk ontstaan uit, uh, uit die visie... dat overgericht de sleutel is tot, tot, al, tot de oplossing voor heel veel problemen. Alleen overgericht behandelen is lastig. Daar heb ik geen pil voor, daar heb ik geen medicijn voor. Dat moet je dus doen door de motivatie van mensen te verhogen. Je moet ze continu... Uh, enthousiast houden om die inspanning te leveren. Omdat al dat lekkers wat op tafel staat. en het staat nu ook weer voor mij. om yeah. daar vanaf te blijven. Het is bijna half acht. en wij gaan uh, voor een samenvatting van het journaal naar het Radio 1-journaal. Radio 1. Het NOS-journaal. In Japan zijn grote problemen in een tweede reactor. van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer. Het zeewater wordt geprobeerd die te koelen. Ook is stoom vrijgelaten om de druk te verlagen... waardoor straling is vrijgekomen. Er wordt geprobeerd een explosie, zoals gisteren in een andere reactor, te voorkomen. Tot nu toe zijn na de aardbeving en tsunami... de lijken van ruim 900 slachtoffers geborgen. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oesgeest zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De brand in Oesgeest ontstond rond half tien. Rond middernacht was het vuur geblust. En in Libië zijn troepen van Gaddafi, de stad Misrata, genaderd. De derde stad van het land. Ruim dertig militairen, onder wie een generaal, zijn overgelopen naar de opstandelingen. Omdat ze weigeren op onschuldige burgers te schieten. Het bericht kon niet onafhankelijk worden bevestigd. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen in Libië terrein te verliezen. Het weerbericht van Weeronline. Het is vandaag bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Net als gisteren is het vrij zacht. De middagtemperatuur komt uit rond 13 graden. Alleen op de wadden is het met 10 graden iets frisser. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en dan valt er zo nu en dan wat regen. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan en de minima liggen rond 5 graden. Morgen, maandag, is er in de ochtend nog veel bewolking. Kan er lokaal nog wat motregen vallen, maar in de middag is het overal droog en klaart het vanuit het zuidwesten iets op. In het noorden van het land blijft de bewolking het weer bepalen... maar in het zuiden zien we zo nu en dan de zon. Het wordt 11 graden in de kop van Noord-Holland tot 15 graden in Limburg. Dinsdag lijkt het vooral voor het midden en zuiden van het land een aardige lentedag te worden. Er zijn daar zonnige perioden bij temperaturen tussen 14 en 16 graden. In het noorden is het iets frisser, blijft de bewolking hardnekkig... en staat er bovendien een stevige oostenwind. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid iets toe en wordt het minder zacht. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen dames en heren, fijn dat u nog luistert. En ik moet nog even zeggen dat het journaal net werd voorgelezen... door Martijn Nijhuis. Um, als u net inschakelt, wij hebben vandaag dokter Frank in de studio. Bekend uh, arts en uh, hij weet ontzettend veel van afvallen. Hij heeft uh, onlangs zijn tweede boek geschreven... en in het vorige uur waren wij gebleven bij de vraag... waarom toch? Want dokter Frank is een gedreven mens... We waren net een beetje bij de missie, hè? wat de missie is: dat overgewicht aanpakken. Omdat het zo ontzettend veel fysieke klachten uh, kan aanpakken. Ik ben zo wel benieuwd waar die gedrevenheid vandaan komt. Ja, ja, ja. Een beetje. Um, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. En ik denk dat uh, ik heb werk met verschrikkelijk veel plezier als, als, als internist. Uh, maar er komt er ook iets altruïstisch bij... als ik straks mijn ogen moet dichtdoen dat het voorbij is... en dat ik dan kan terugkijken als ik dan denk van... nou, dat hele grote probleem overgewicht... Hè, dat, waar 53% van de Nederlanders last van heeft... en heel veel van mijn, van mijn patiënten, 80% van de mensen die ik zit... Zie, hebben iets met uh, een, een ziekte die het gevolg is van overgewicht... Als je daar een hele kleine bijdrage aan zou kunnen hebben geleverd, dan denk ik van ja, dan kan ik trots op mijn leven terugkijken. Dus er zit ook wel iets, iets ja, ideeels bij, denk ik. Dat, uh, dat, dat kan ik niet ontkennen. En dat, dat ja, het feit dat, je, dat ik de kennis heb en nu in, in de gelegenheid wordt gesteld om die kennis uit te dragen via de media, zoals het nu hier zit. Ja, dat geeft toch ook wel iets dat je denkt van... ja, dat moet ik doen, dat voel je van binnen. Dat is een soort ja, missie, een plicht. Of ja, zo, er, zo ervaar ik dat. Maar het is dus als klein kind al begonnen... op het moment dat je wist dat je dokter wilde worden... Ja, het is had steeds groter geworden. Ja, want had ik niks met overgewicht. Want, kijk, nee. als, je, als klein kind, als dokter, dan zie je zelf in, in een witte jas... en een en, en de patiënt die nederig tegen je opkijkt... En, en, en, en een verpleegkundige... en je denkt dat je zelf met, met grootse operaties alles oplost. Nou, ik opereer niet. Ik, ik nee. behandel mensen met, met, ja, met pillen, zullen we maar zeggen. En uh, hoewel er geen pillen zijn voor overgewicht. Dus overgewicht kan je maar op twee manieren aanpakken. Minder eten en meer bewegen. Waarbij het meer bewegen het minst effectief is, helaas. Hè, dus het, je zal toch moeten zoeken in de schaarste, minder gaan eten. Nou, dat, dat, hoe ga, krijg je mensen aan meer bewegen en minder eten? Dat betekent dat je ze moet motiveren. Dat kost tijd en, eh, dat kost, en dat is een andere aanpak... dan een beetje insuline voorschrijven... of een paar pilletjes op een receptje schrijven. En ik weet hoe moeilijk het is om een foutief leefpatroon... Omdat aan te passen, om dat te doen veranderen. En dat is een kwestie van toch ja, goed met je, met je patiënt kunnen opschieten. En ik heb het in dat geval wat makkelijker natuurlijk... omdat de mensen die bij me komen, die lijden al aan een ziekte. En daar willen ze vanaf. En als je dan duidelijk kan maken van... Joh, als we het nu is een beetje gaan afvallen... en dat maken we leuk, dat afvallen... dan wordt die ziekte die u heeft... neem suikerziekte, maar neem slaapapneu, we kunnen er een heleboel op noemen... die kunnen in meer dan 50% van de gevallen verdwijnen... Of minder worden of veel makkelijker beheersbaar. Dat is voor de patiënt vaak al een enorme motivatie. Uh. Ik kan me zo voorstellen, nou, dat weten we ook, want er staan in het. Uh, ik geloof dat het in deel 1 is. staan ook een hele aantal foto's van, van mensen die u heeft behandeld. dat u echt levens heeft veranderd. Krijg ja, je dat ja. Ook terug van die mensen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat maakt het hartstikke leuk. Het is, uh, kijk, net zoals mijn patiënten graag resultaat willen zien op de weegschaal. als ze aan, aan het dieet beginnen, wil ik ook graag resultaat zien met de patiënt. Als ik een uh, een heb die uh, heel veel insuline spuit... en in deel 1 beschrijf ik drie van die patiënten die deden mee aan die, aan die race met um, de afvalrace bij de Telegraaf, die spookt 250 eenheden insuline per dag. Dat is echt veel. Hoor. Een gemiddeld mens maakt zelf 40 eenheden. Dus kan je nagaan, hè, daar zit je flink boven. Kost een heleboel geld. Uh, 250 eenheden insuline per dag kost bijna 10 euro. Als je dat gaat doorrekenen ben je 4000 euro per jaar kwijt. En het is ons gelukt om bij een aantal van die mensen... de insuline helemaal terug te brengen tot nul. Louter alleen door anders te gaan eten, meer te gaan bewegen en dus af te vallen. En uh, dat kan alleen onder begeleiding van een dokter. Uh, want insuline, daar mag je zelf niet zomaar aan rommelen. En zeker niet als je type 1 hebt, dan is dat zelfs gevaarlijk. Uh, maar die, uh, het resultaat, het feit dat je iemand weer terug kan brengen... in een situatie is niet hoeven te spuiten... Ja, dat is voor de patiënt leuk, maar dat is voor de dokter ook fantastisch. Ja. Heeft, u, heeft u nog contact met die mensen? Een aantal wel, maar ik heb er nu een kleine 300 mensen... Uh, de afgelopen drie jaar uh, van de insuline afgehaald, zoals het heet. Van de, de insuline ontfutselt, dat ze niet meer hoeven te spuiten. Uh, en zodra ze geen insuline meer nodig hebben... ze je over tijd dat je weer terug gaat naar de huisarts... hoef je niet bij mij te komen. Nee. En COVID. Komen mensen ook wel eens terug dat het weer fout is gegaan? Ja, ja. ja, ja, ja. Je kan, kijk, die suikerziekte die is natuurlijk uh, niet genezen, die is niet weg. Die, die sluimert ergens nog naarmate je ouder wordt of je wordt toch weer zwaarder. Omdat het moeilijk is om je aan, uh, aan die vrij uh, zware gedragsregels te houden. Hè. Je moet de rest van je leven toch anders gaan leven. Dat lukt niet iedereen. Uh, dan hoef je maar weer de, maar vijf of tien kilo aan te komen en dan zit je weer aan de insuline. En hoe, hoe, hoe gaat dat dan als je weer iemand in de praktijk ziet? Hoe is zo'n gesprek dan? Oh, mensen zijn, uh, we vinden dat dan vaak jammer. Anderzijds zijn ze natuurlijk wel blij dat ze twee of drie jaar geen insuline hebben hoeven te spuiten. Uh, als mensen erg zwaar zijn, hebben we tegenwoordig nieuwe medicijnen. Die moet je helaas wel spuiten. Uh, maar die, uh, dat is geen insuline. En dat is een middel waarvan je dus ook nog een beetje afvalt. Dus we hebben tegenwoordig wel wat meer mogelijkheden dan een aantal jaren geleden. Wat dat betreft wordt mijn vak uh, wordt het steeds leuker. Omdat ik steeds mooiere medicijnen tot mijn beschikking heb. Om bijvoorbeeld suikerziekte te behandelen of hoge bloeddruk. Maar ik vind het net de kunst om je leefstijl aan te passen. Dat is we moeten het anders gaan doen waardoor je eh, eigenlijk zonder hongergevoelens relatief makkelijk kan afvallen. Maar u heeft steeds mooiere medicijnen gekregen, maar het is ook een stuk moeilijker geworden... als je in zo'n supermarkt bent en je ziet die, die meterslange paden van vrieskisten vol met patatten, pizza's en weet ik wat voor zaken. Is het, is het soms wel vechten tegen de bierkaai? Nou ja, dat, dat blijkt ook wel. Hè. In de afgelopen dertig jaar is, zijn de aantal mensen met overgewicht... wereldwijd verdubbeld, ook in Nederland. Uh, dus dat, dat hoe, hoe is dat wel... nou gekomen? Ja, ik, uh, dat is wel aardig om te vertellen. Toen ik jong was, in, die, in de jaren zestig, uh, is er een filmpje, daar zie je me ergens rondlopen. En dan zie je een, uh, met mijn vriendjes, en dan zie je een mager spijkertje rondlopen. Een heel mager kereltje. Ga nou eens kijken, heb jonge kinderen van 6, 7 jaar. die, uh, Dat lijken halfwassene meisjes van 8, 9 jaar krijgen al borsten. Nou, in mijn tijd was dat niet, waren we allemaal slank. En hadden we toch, toch minder te eten. En, en we speelden meer buiten. Nu is het zo dat een gemiddeld Nederlands kind twee uur per dag achter beeldscherm zit. In mijn tijd, ja, het klinkt een beetje oudbol. Er stonden er geen beeldschermen nee. met een hele grote vierkante televisie. En maar en is dan... het alleen beweging? Nou, be bewegen is een onderdeel, maar we eten te veel. Uh, nou, dat, is, dat is echt het probleem. Wat ik heel vaak bij, bij uh, dit soort uh, boeken denk... wat is er mis met de schijf van vijf? Want daar ben ik mee opgegroeid. Dat is ook niet helemaal goed te gaan, maar ik ben er wel mee op school opgegroeid. Ja, ja. kijk, van gezond eten kan je moddervet worden. De schijf van vijf is gebaseerd op gezond eten. Uh, dus dat, dat is meer een, een kwalitatieve keuze. Om af te vallen moet je een kwantitatieve, dus moet je naar de hoeveelheden gaan kijken. Maar als je je leven lang volgens de schijf van vijf had geleefd, dan had, kan je nog steeds hartstikke dik worden? Absoluut. Je kan, uh, Het gaat om. Je wordt dik niet van één, niet van koolhydraten of van vet of van eiwitten. Je wordt dik omdat je van, omdat je te veel eet. Dus je kan niet één uh, voedingsingrediënt de schuld geven. Uh, dit is, uh, wij zijn eigenlijk gemaakt, uh, ons lichaam is gemaakt op schaarste. Wij kunnen eigenlijk heel goed op schaarste functioneren. En wat doen wij? Ja, het eten is zo verschrikkelijk lekker. En het is zo goedkoop geworden. Uh, het is ook zo makkelijk voor handen. We eten gewoon te veel. En dan beweeg je nog wat minder. Ja, dan ben je aan de beurt. En dat, en dat is, als dat voor 50% van de Nederlanders geldt, ja, dan spreek je echt van een epidemie. Uh, u heeft, uh, in uw boek bent u eigenlijk heel eerlijk. hè? Want u zegt, uh, dat dieet wat ik heb bedacht... dat bestaat al heel erg lang. Ja, ja, ja, ja. Dat is een oude Engelse kano-arts. Ja, William Harvey. Ja. Dat is niet de William Harvey... die in 18, uh, 1600 de bloedsomloop voor het eerst heeft ontdekt. Maar dit is William Harvey, is een kano-arts. En die kreeg daar een patiënt op bezoek, William Benting. En William Benting was een doodsgraver. Ja. Die was moddervet en die had last van de navelbreuk. Die sliep slecht, had allemaal dus een slaapapneu had hij waarschijnlijk. Of die suikerziekte, had, dat weten we niet. Uh, en die had al heel veel artsen uh, geraadpleegd. Had alle diëten geraadpleegd, en niks werkte. Tot hij die die, uh, bij die William Harvey kwam en die zei... Joh, laat nou, alle deegproducten is weg. En uh, dat had die William Harvey weer geleerd van Claude Bernard. Dat was een hele beroemde Franse fysioloog. En uh, die, uh, die William Banting, die deed dat... En die viel een pond tot een kilo per week af, tot aan zijn dood. Die was geloofd 72 kilo toen hij stierf. En die heeft dat op papier gezet in een boekje... Dat heette letters on corpulence, dus brieven yeah. over overgewicht. Het grappige is, dat is in 1863 is daar de derde druk van uitgegeven. Dat is de grootste druk. Daar heb ik een exemplaar van. Dat heb ik voor duizend dollar in Amerika te bakken kunnen krijgen... op een veiling, want ik moest dat boek hebben. Hè? De, yeah. Een echte druk van Maar van, van, van Dan schrijft hij ook heel nederig van... Ik zou Eigenlijk dit dieet dat zo goed werkt... dat zou ik in een medisch tijdschrift willen plaatsen. Maar ja, ik ben mijn een eenvoudige doodgraver en niemand luistert naar mij... En dat boek dat verkocht als een bestseller in Londen. Maar als er zo. Dit is dus een oud dieet. En er zijn nog een heleboel andere diëten. En u gebruikt in uw praktijk ook wel verschillende diëten. Ja, zeker. Hoe staat u dan tegenover uw eigen dieet? Ten opzichte van al die andere diëten? Nou, het dieet is een middel om een bepaald doel te bereiken. Namelijk een gezonde gewicht. En als je het. de meeste patiënten die ik begeleid. die hebben al het standaard dieet achter de rug. Dat hebben ze al vier keer gehad van een diëtiste. Dat is een caloriebeperkt vetarm dieet. Uh, dat vinden mensen over het algemeen geen prettig dieet. En waarom is dat? Vet is namelijk lekker. En we zijn allemaal opgevoed met vet is slecht. Nou, De laatste jaren weten we dat dat wat genuanceerder ligt. Dat vet helemaal niet zo slecht is. Dat er ook hele goede vetten zijn. En, en je moet weten, wij eten veel meer koolhydraten dan vroeger. En met name de snel opneembare koolhydraten. Die hebben dan een hoge glycemische index. Moeilijk woord, mag u vergeten. Ja. Maar die snel opneembare koolhydraten... Koolhydraten, dat is bijvoorbeeld suikers, ja, die die zijn niet zo gezond voor ons lichaam. Die en uh, uw, uw dieet zegt van daar moeten wij, nou, daar moeten wij als je nou snel wil afvallen, stop die koolhydraten dan even, la, verminder die even want die koolhydraten werken ook niet verzadigend. Dat doen vetten en eiwitten weer wel. Want ik wil juist dat mensen niet de hele dag met een hongergevoel rondlopen. Je moet dat dieet wel 10, 12 weken kunnen volhouden dan ben je 12 kilo kwijt. Dus die, dat dieet is zo samengesteld dat uh, het smakelijk is. En helaas is het zo dat vetten smakelijk zijn. Vet zelf niet, maar de smaakstoffen lossen goed op in vetten. Dus ja. die, dat vinden mensen prettig. Eiwitten zijn over het algemeen smakelijk. En koolhydraten weliswaar ook, maar die kan je dan relatief makkelijk weglaten... en toch nog een lekker uh, dieet krijgen. Wij gaan uh, iets bijzonders doen. In de, dit is de zondag, dat doen we elke ochtend, hoor. maar misschien is het voor u nieuw. Uh, wij hebben een gedicht. En je had het net al over een oud boek... Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat boek nog ruikt. Maar we gaan eerst naar onze Dichter op de Zondag. En dat is vandaag Paul Borgreven. Dichter bij de Zondag. Deze week heb ik een, uh, uh, viel mij het meest op in het nieuws de commotie rondom het diner bij de Sultan van uh, Koningin Beatrix, bij de Sultan van Oman. Klinkt dan meteen sprookjesachtig. En gezien de gasten die ook deze zondag bij ons is... had ik daar een gedicht bij gemaakt. Van wat werd er nou eigenlijk gegeten bij die sultan? Want dat is niet bekend geworden. Het gedicht luidt als volgt. Het diner bij de sultan. Veel besproken en weinig over gezegd. Onze vorstin ging bij de sultan eten... Daarom werd haar van alles verweten. Maar hoe verliep die maaltijd nu echt? In zo'n land van duizend en een nacht... zal men houden van rijkgevulde schalen... waarop truffels en oesters in roomsaus pralen. En menig artisjok en pauw is geslacht. Een overdaad met een sluipend gevaar. Want... Als de sprookjes waar zijn geworden, ligt opeens iets anders op de borden. Zijn volk protesteert, het hare is te zwaar. De schappen van Lidl en Albert Heijn, die de gewone man als koning voeden... kunnen in hun welvaart niet behoeden dat men doorgeschoten is in de lijn. Wat is voor de wereld een gezond recept... Misschien wat koningen en sultan aten. Aan eiwitten, vetten en koolhydraten. Doch wat dat was, daarover is niet gerept. Dit was onze Dichter bij de Zondag. Ja, leuk hè. Dr. Frank, wat vond u van het gedicht? Ja, fantastisch. Leuk, leuk. Dat. Uh... Kijk, je denkt dan dat ze daar heel uitbundig eten, maar dat doen wij in Nederland natuurlijk ook allemaal. We eten allemaal te veel. En ja, we zouden eigenlijk terug moeten naar schaarste. Er zijn, dat is wel grappig om te vertellen: zijn met proefdieren is we wel eens onderzoek gedaan. Als je een proefdier minder eten geeft dan die eigenlijk nodig heeft, dan leeft hij langer. Nou, nu komt er een generatie aan van, van mensen die korter leeft dan de vorige generatie. En dat is maar één oorzaak: overgewicht. En ja, wat vond u van het linkje naar de actualiteit? Ja, ik was op vakantie de afgelopen week, dus ik heb, ik heb het, uh, het van de koning heb ik gemist. Uh, ik, uh, ik heb wel wat meegekregen van dat verschrikkelijke gebeuren in, in Japan. Ja. En uh, van de tsunami hè, en, en de ellende die daar heeft plaatsgevonden. Uh, dat, dat kwam op mijn vakantiebestemming nog wel door, maar het, was wel, het is wel dramatisch, ja. En wat vindt u van het gebruik van het woord tsunami... Uh, ja, als het gaat ja. over dingen als overgewicht? Ja, nou, daar is het ook gebruikt. Een tsunami is eigenlijk een onverwachte gebeurtenis. Uh, er gebeurt iets op de zeebodem en, en uh, daarbij je geen invloed op hebt. En, en dan is het overweldigend. Nou, dat is, ik vind het woord tsunami voor het overgewicht eigenlijk... we weten precies wat er gebeurt, het is niet onverwacht. En er komt inderdaad een golf van ziekte op ons af. Maar ik vind het woord tsunami daar eigenlijk niet zo gepast bij... want dit is, we weten precies wat er gebeurt. Overigens het aantal slachtoffers... Wat in Amerika valt aan overgewicht jaarlijks... is ongeveer een kwart miljoen, ieder jaar opnieuw. Uh, dus het aantal, dat is verschrikkelijk wat er gebeurt... bij tsunamis in, in wereldwijd, hè, de, de, de vloedgolven. Maar wat er op gebied van overgewicht gebeurt, is ook dramatisch. Wij gaan naar een uh, muziekje. And the garden they should grow in is not mine. And what use is sunshine if I'm crying? And my falling tears are mingled with the wine. Valskok was dat met If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Ik zit nog steeds in de studio met dokter Frank. En dokter Frank, uh, wij hebben allemaal ook kunnen lezen... dat u voor de zomer even een break moest nemen. Ik las ergens dat u honderd, nou, 80 tot 100 uur in de week werkt. Heeft u nooit gedacht, ik doe, ik doe veel te veel? Nou ja, dat heb ik vorig jaar wel even gemerkt. Dat uh, ik ben nooit moe. Ik kan keihard werken. Als arts moet je dat ook kunnen. Nachtdiensten. En dan de dag daarna weer gewoon doorgaan. Maar voor dat, Voordat de Dr. Frank-avontuur begon. Uh had u zelf besloten om juist even wat rustiger ja, aan te gaan doen. Maar het goed, toen kwam dit en toen vond ik het eigenlijk wel weer leuker. Ik, denk, ja, ik heb nou die, die, die visie op dat gebied van overwicht, dat doe ik er gewoon bij. En eh, wat ik me niet had gerealiseerd is dat je wordt dan bekend... en dan gaan mensen je mailtjes sturen en dan ben je toch... Ja, dat, ik noem dat maar het hulpverlenerssyndroom. Ik kreeg soms wat 20, 30 mailtjes van mensen... die graag door mij behandeld wilden worden. Ook, dat, dat deed ik soms via... het e-mail dat ik ze adviezen gaf. En ik zat dus s'avonds, ja, iedere avond, als ik dan thuis kwam... van elf tot, nou, wat was het, soms 1 uur, kwart over één... mailtjes te beantwoorden. En dan werd ik om twee, drie uur s'nachts wakker. En dan dacht ik, ook oh, moet dat nog doen. En dan, uh, mijn medewerkers wisten ook in die tijd... dat, uh, dat ik uh, tussen drie en vier schoot ik nog een keertje... tien, vijftien mailtjes de deur uit. En, uh, en de volgende ochtend, ik stond dan kwart over zeven... Weer, uh, weer vrolijk naast mijn bed. Eigenlijk uh, denk ik van, ja, dit, dit kan makkelijk. Ik voelde me eigenlijk uh, nooit moe. Totdat ik op een ochtend tot het de douche stond. En denk, nou zeg, ik, ik, ik, ik, ik dacht of ik, of ik de marathon gelopen heb. Ja. Zo moe was ik. Maar ik, Dit moet ik dus niet meer doen. Ik zeg net ook, u bent publiek persoon gekomen. Er zijn heel veel mensen die een mening hebben over dieet in het algemeen. Maar ook over u. Er is ook heel veel kritiek geweest op, op, op uw dieet. Hoe bent u daarmee omgegaan? Hoe voelde dat? Ja, kijk, het is wel Nederland. Als je hoofd boven het Maaivat uitsteekt... Dan, uh, dan, dan, dan mag je natuurlijk wat kritiek verwachten. Uh, maar... Het... Volgens mij er moet er een moment zijn dat je s'avonds misschien eens een keertje zondigt aan een glaasje wijn. en dan denkt. dat vind ik toch vervelend. Ja, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Dat, uh, kijk, ik weet dat er goed dieet is. en uh, er zijn nu. en uh, ik denk misschien wel 500.000 Nederlanders die dat, dat met mij uh, van mening zijn. Uh, ik zie steeds meer artsen die het, uh, die het ook gaan voorschrijven. Uh, er zijn weer een aantal wetenschappelijke studies verschenen. die het uh, dieet uh, heel goed ondersteunen. Dus dat, dat, dat ik op het goede spoor zit, dat weet ik wel. Dus uh, daar had u echt wat zelfvertrouwen om daar doorheen te komen. Jawel, jawel. Er is jawel. geen moment geweest dat u dacht: nou, nu heb ik er geen zin meer in. Nou, maar, maar wel het moment dat, dat, ik zo, dat er zo'n beroep op je wordt gedaan: dat je bedelbrieven krijgt, dat je allemaal telefoontjes krijgt, dat, dat, dat, dat journalisten zelfs om. Daarom om half zeven gingen bellen. Trouwens, was dat Giel Belen was, dat. daar kon ik het wel ja. van hebben. Ja. En ook s'avonds laat. Ja, er zijn weken geweest dat ik niet voor 11 uur s'avonds thuis was. En dan, ja, dan nog mijn, mijn mail ging, ging beantwoorden. Hebben we nu een oplossing voor ge, ge, bedacht? Ik reis veel meer met openbaar vervoer. En ik heb een heel klein plat computer. Ik mag het merk niet noemen. Nee. Maar dan kan ik heel makkelijk. Mailtjes, kom ik een heel eind. Dan kan ik mijn mailtjes wel makkelijk in de trein beantwoorden. Op dit moment vier de katholieke. De vaste tijd, dat is natuurlijk begonnen met, uh, met het carnaval, maar nu is de tijd van soberheid daar. Hoe, hoe vindt u dat soort dingen? Ja, ik ben, ik ben katholiek van huis uit en uh, ik weet nog dat ik op de lagere school kreeg onderwijs over vasten toen, toen ben ik de klas uitgestuurd, omdat ik het maar als klein kind vond ik het flauwekul, ik begreep dat niet. Nu, uh, meer dan 45 jaar later, uh, vind ik dat we eigenlijk uh, continu zouden moeten vasten, maar eten gewoon te veel. Dus, uh, maar wat is vasten dan voor u? Nou ja, nee, ik, ik, ik beschouw het nu meer, uh, niet zozeer als iets religieus, maar meer medicamenteu. Uh, iets, iets wat past bij mijn uh, professie. Ik vind dat wij te veel eten als bevolking. En is, en... Er, is, er, is er een verband tussen hoe mensen uh, spiritueel in elkaar steken... en hoe zij met hun lichaam omgaan? Nou, weet dat, dat weet ik niet. Het is wel zo dat eten een enorme emotie is... En uh, dat moet ook zo blijven in die zin dat als je met z'n allen rond de tafel zit... En, uh, dan heb je ook een moment van reflectie. Je praat met je kinderen hoe het de afgelopen dag is geweest en je praat over morgen. Uh, maar voor sommige mensen is eten een emotie. Als ze verdrietig zijn, gaan ze eten. Uh, dat noemen ze het emo-eten of comfort-eating. Dus het, het, is, het is een primaire levensbehoefte. Hè? Het, is, het zit zo in onze chromosomen. Zonder eten, ja, dan rit je het niet, dan ga je dood. En als je dan ook nog een keertje eetverslaafd bent. of er wordt continu word je in, de, in de verleiding gebracht. Uh, door deze maatschappij, die we een obesogene maatschappij noemen. Een maatschappij die dus dikmakend is. ja dan, dan ligt het probleem overgewicht natuurlijk op de loer. En nou, dat blijkt ook wel met 50% te dikke Nederlanders. Dus ja, is emo. Die, die, die, die, uh, ik, ik zie niet zo heel veel veel verband vanuit mijn optiek met, met religie of met, met spiritualiteit. je zou kunnen ogenwicht. zeggen mensen voelen zich ongelukkiger en gaan dan meer eten. Absoluut. En, en, die en zijn er? Ja. En is, maar is hier daar ook een trend in in de samenleving? Mensen ongelukkiger zijn? Uh, durf ik niet te zeggen. Het is, uh, ik, sommige mensen die zo ongelukkig zijn die gaan meer eten. Bij mij is het precies het tegenovergestelde. Als ik me slecht voel, wat gelukkig niet vaak voorkomt, of ik heb een spanning, een, een examen of die andere zins, dan krijg je een hap door mijn keel. Dus ik heb precies het tegenovergesteld als we de zogenaamde emo-eters hebben. He, die, die eten hun verdriet weg, als het ware. Die voelen zich comfortabeler, beter als ze kunnen eten. En, en slaan dan door. Uh, dat, dat, dat, dat is een eetgedrag wat mij weer vreemd is. We zijn alweer, we zijn alweer heel end in de uitzending. En wij komen op het punt dat wij het gaan hebben over... De Ideale Zondag. U heeft in een gastenboek geschreven, mm -hmm. dat heb ik hier voor mij. En ik ga u vragen of u het even wilt voorlezen wat u heeft opgeschreven voor De Ideale Zondag. Mijn Ideale Zondag, ja dan gaat ie. Dat is opstaan zonder wekker. Dat is de enige dag van de week dat de ja. wekker niet om kwart voor zeven overgaat. Dus dat is, dat is al iets heel bijzonders. Uh, we hebben vier honden en ik woon in het buitengebied. En uh, de honden uitlaten in je pyjama en dan het kiphok open doen... dat is ook een genot, dat hebben we door de week niet. Dan gaan we rustig douchen, uh, daar neem ik echt mijn gemak voor. Uh, dan ontbijten met uh, eieren van eigen kippen natuurlijk, dus dat is, uh, uh, daar schub ik echte eieren niet. Ik ben een stukje spek erbij, een glaasje jus d'orange. En mijn favoriete muziek, uh, ik vertel u al dat ik uh, van katholieke achtergrond ben, en dat, ben, dat is Gregoriaanse muziek, dat mag ik heel graag naar luisteren. Dan volgt een, een wandeling uh, door het bos met onze honden. Uh, dan een kopje koffie. En ja, dan kan ik het niet laten. Ik ben werkverslaafd, dus dan, dan ga ik het bij Oh, ik denk dus er achter... komt nu een gebakje aan. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik eet vrijwel nooit taartjes. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is, uh... Maar u gaat nog even werken. Dan zit ik achter de computer. Want middags wederom een wandeling van een, van een uur. Uh, dan zijn we rond half vijf. Dan uh, gun ik mezelf mijn eerste glas wijn. Uh, dan volgt het diner, glas nummer twee. En s'avonds uh, ga ik me voorbereiden op de, de week die komt. Dan ga ik mijn dossiers bekijken en kijken welke afspraken ik heb. En uh, mailtjes beantwoorden. Ja. Bijzonder. Bijzonder mooie dag met veel wandelen en met werken. Dokter Frank, het is omgevlogen. We hebben ontzettend veel adviezen gekregen. Ontzettend bedankt voor je komst. En ik ga eens aan Menno Benveld vragen... wat er in Vroege Vogels zit vandaag. Goedemorgen. Nou uiteraard uh, aandacht voor uh, de toestand in Japan. Diederik Samsom is onderweg naar het capitool om ons bij te praten over de toestand van de Japanse kerncentrales en nog veel meer. Zo, nou dat wordt een actuele vroege vogels vandaag. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website eo.nl. Dit is de zondag en straks naar 8 uur op deze zender vroege vogels dus.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 En is er de nationale gids nalaten. U kunt beide aanvragen via nalaten.nl of bel 0900-210-200. Lokaal tarief. In of TV actrice Elsie de Brouw over Gif. Een vrouw verliest haar kind. Tekenen zoals Niemand dat doet, de duizelingwekkende werken van Robbie Cornelissen. En musicalster Vera Mann brengt de liedjes van Jacques Brel in het theater. Vanavond in of TV om vijf over zes.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 Bosch geeft 5 jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl Dit is Radio 1.